Strijders van de terreurgroep Islamitische Staat hebben opnieuw 85 leden van de Iraakse al bunimr stam omgebracht. Dat heeft een stamleider vandaag bekendgemaakt. IS heeft in een week tijd zo'n 300 mannen en vrouwen van de stam vermoord. De stamleden keren zich al sinds 2007 tegen de terreur van Al-Qaeda en verwante groeperingen.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 Het is nog nooit zo warm geweest op 1 november. Om 12 uur vanmiddag was het in de beeld bijna 17,4 graden. En dat is het warmste sinds de metingen begonnen in 1848. En waarschijnlijk wordt het vanmiddag nog warmer. Naar verwachting wordt het in het zuidoosten van het land 21 graden. En daarmee wordt het vandaag ook landelijk dan de warmste 1 november ooit. En dat brengt ons bij de verkeersinformatie. Vanaf vanavond vanuit het westen meer bewolking, mogelijk wat lichte regen. Morgen veel zon en droog, maar het record van vandaag gaan we niet verbreken, want het wordt 15 tot 18 graden. En vanaf morgenavond is het weer wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. De John er staan files op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Velzen, 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag voor Den Haag Malieveld. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen bij Gorkum, 8 kilometer. En door werkzaamheden op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder, 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dan blijven we wel slapen en kunnen dan misschien als het even goed. Over koetjes voetbal en dan loopt praten. Nou dacht ik, ze zei, het gaat niet goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, omstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Vapen, jeo yeah, is een eenmanszaak. rees van afspraak naar afspraak is een hele dag laag.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 We moeten in het springen, vliegen, duiken van staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Opzij, opzij, opzij. zij. plaats, pak plaats, pak plaats. We hebben ongelooflijk gast. De nieuwe single van Want ik ben Guus Meeuwers. We hebben hoorde hem de samen de nieuwe nieuwe met de Nieuw Cool Collective. Op Dat was uh, op zij op zij. Op zij maak plaats van plaats van plaats. plaats. <laughs> het is dus 7.30 Welkom terug bij Salford op zaterdag. Op deze zeer zonnige en warme zaterdagmiddag. Hè. We worden het juist ook weer in het nieuws. En Albert-Jan had het al gezegd om half drie. De warmste 1 november ooit. Die hebben wij eh, vandaag. Nou, in dit uh, uur 2, voordat we van Albert-Jan te horen krijgen... wat we voor de rest allemaal gaan doen... volgen wij uh, onder meer de voetbalwedstrijd van de Veteranen 1. Ze spelen vandaag uit tegen Overbos. Ze zijn lekker begonnen daar. Vier minuten waren ze aan het spelen. En toen lag de eerste doelpunt van de veteranen erin. Dus 0-1 voor gescoord door Simon Zebrechts. Dat is knap, want Overbos is de leider in de competitie, hè? Dat bedoel ik. Dus dat dus, nee, is goed voor de veteranen. Maar ja, het is, het is nog vroeg in de wedstrijd. Het begin net, hè? He? Ja, begin net. Nee, SV Zandvoort 1 zou ook wel mee begonnen zijn. Dus. Ja, daar gaan we. Die is een beetje op dat buitenveld dat wellicht in de file heeft gestaan, of uh, iets anders. Maar die zijn dus later gearriveerd hier in Zandvoort. Dus Die denken we werd... rijden over de Zoonvoortselaan. Oh, God. Ja. ja, dan krijg je dat. Nou, dus uh, we hopen om kwart over drie dat de wedstrijd uh, inderdaad een aanvang heeft genomen. En dan gaan we natuurlijk schakelen met Joop van Nes En uh, de wedstrijd SV Zandvoort nogmaals tegen Buitenvelder thuis. Verlaat begonnen, maar hij geeft ons een update van deze voetbalwedstrijd. Verder hebben we natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En we gaan uh, tussen kwart over drie, half vier schakelen... met uh, iemand die het heel druk heeft vandaag. En uh, morgen natuurlijk ook. Dat is Lana Lemmens, de directeur van het VVV al hier. En we gaan uh, aan haar vragen hoe het met het 50-plus weekend verloopt... of ze nog tassen over heeft, kortingsbonnen, et cetera, et cetera. Dat allemaal zo rond 20 over drie. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Dus genoeg reden om ook het komende uur te luisteren naar uw lokale zender ZFM. En zo meteen gaan we eerst even naar Rio Pernese. En dan willen we weten van uh, hoe de wedstrijd is gestart voor S.W. Zandvoort vandaag tegen Buitenveldert thuis. Maar eerst eerste van Men at Work, hier is Down Under. In a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 1982 gode je de sneeuw van Man at Work. Dat was Down Under. Nou, goed nieuws. De wedstrijd SV Salvoort-Buitenvelder is uh, inmiddels uh, gestart. En we schakelen live over naar het Duitsersveld. Daar is onze commentator Joop Van Nist. Goedemiddag, Joop. Uh, ja, goedemiddag, uh, heren en luisteraars, uiteraard. Ja, het is een beetje allemaal laat geworden in het uh, buitenveld. U dus had gewoon de weg langs de zand van Slaan genomen. Komt in het Bentveld. Ja, dan kan je wel rustelen, dat weet je. Ja ja, ik vermoed <lacht> het al. Ik ja, vermoed het, je, het je, al. Ik moet echt een rotend en het omrijden natuurlijk. <lacht> <Ja>, <lacht> We spelen nog in die periode nog één keer thuis, ben benieuwd. Maar goed, dat is best over twee weken. Dat zien we dan wel weer. Goed, ja, Zandvoort uh, tegen Buitenveld. De nummer drie tegen de nummer vier. buitenvelders uit één punt lager dan Zandvoort. Buitenveldert heeft vorige week gewonnen. Zandvoort ook. En dat stond al dicht bij elkaar. Nu uh, is... Oh, er komt een aardig vliegtuigje over. Kun, ja, dan Kunnen jullie mij verstaan? Ja. Ja, oké, okay, oké. Okay. Eh... Um, en Sandvoort dat, dat moet gewoon winnen om aansluiting te houden bij die kop. Op de kop staat nu Edo. Gelijk aantal punten met VVC, maar Edo heeft een betere doelpunten gemiddelde. En uh, dus die met z'n tweeën staan die bovenaan. Edo heeft vorige week gewonnen van uh, VVC. Dat was heel verrassend, vind ik. Maar goed, dit is gebeurd. En uh, ik geloof nog behoorlijke cijfers ook. Maakt niet uit. Sandvoort is nu bezig tegen buitenveld. We spelen in de twintigste minuut op dit moment. En uh, Sandvoort staat 1-0 achter. Het was al uh, in de, de zesde minuut was het raak. Uh, veel druk van, uh, van buitenvelders op het doel van Arnold jong -Jan. en En uh, ja, op een gegeven moment uh, flippen als het voetbal was. Dat ging heen en weer. Ja op een gegeven moment dan hangt die bal gewoon. Dan kun je er toch niks aan toen doen als keeper meer. Maar ik begreep niet dat de verdediging van Sanford die bal niet weg kon werken. Ze dus kregen hem niet weg. Steeds weer in de voeten van een jongen van Ja En dan uh, houdt die druk gewoon vol. En dat, dan wordt het echt gevaarlijk voor de keeper. En dat uh, kwam dus uit. Het staat dus nu 0-1. Sanford uh, speelt nu een beetje... Een beetje ja, um, op de helft van, uh, van buitenvelden Wel twee vrije schoppen gehad van buitenvelder. Een metertje of acht, misschien tien, buiten straf Mooie komen ballen. Maar die gingen er gelukkig niet in. Eentje scheelde heel erg weinig. Uh, die was net uh, aan, de, aan de goede kant van, paal, van de paal van Zandvoort. En uh, die andere die was er toch uh, redelijk goed naast. Zandvoort nu in aanval. Jonge jan heeft in ieder geval die bal. Speelt hem aan. Uh, Mans. Julien Barnes, nou even kijken. Ronald Kalis, Kalis met de bal aan de voet weer terug. En dan gaat Patrick Koper. Kopen, gaat over de middellijn. Die speelt hij eraan. Want het balletje in de ploeghouden is op dit moment moeilijk voor Zandvoort. En ook de richting vinden, richting het doel, is gewoon moeilijk. En dat is ontzettend jammer, want Zandvoort kan veel beter, dat weten we. En nou laat Paal van der Oort zich echt helemaal in de maling nemen. Hij wordt gewoon gepoord. En die aanvallen, die gaan die gewoon de bal meenemen. Dan gaat het stadsafgebied in, legt hem terug. En er wordt dan gewoon door een speler van buitenveld wordt die bal geraakt. En daardoor gaat hij uit het 16 meter gebied. Maar dit scheelt heel erg weinig. Ik begrijp. Ik niet wat Paul van der Oort deed. Hij werd uh, ja, geparnaerd, zoals dat het heet. En uh, hij uh, bleef heel even staan. Ja, en dan loopt hij achter de feiten aan. Hè? Goed, Stantwoord is nu aan het uitgededigen. Uh, even kijken, Jan Sonneveld. Hoe beter die bal te pakken te krijgen? En maakt daar een overtreding. Ja, terecht goed gefloten. Goed gefloten. Uh, heeft één kans gehad. Patrick van der Oort. Als die man die bal uh, gekapt had, dan uh, had hij wel eens kunnen hangen. Maar dat weet hij niet. De keeper ging de goede hoek in. En daarom staat hij nog steeds hier 0-1. En uh, we spelen nu in de 23 e minuut hier. Dankjewel Jouw Frees. en volg ook de wedstrijd van de Veteraan 1. Ze spelen vandaag tegen Overbos uit de koploper op dit moment. En daar is juist het tweede doelpunt gescoord door de Veteraan 1. Ferry Nanay mag dat doelpunt op zijn naam zetten. Dat was de serie van Rickston en Me and My Broken Heart. Zo dadelijk gaan we contact opnemen met Lana. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM. En kijk je eh, digitaal, dan ga je naar kanaal 40 van sigo Ja, en eens even kijken, van uh, ja, hebben we contact? Ja. We hebben contact. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik sta op nou, de trein. Lana, je komt uh, direct in de uitzending. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat we je aan de telefoon kunnen krijgen, waarvoor hartelijk dank. Maar hoe is het ermee? Ja, hartstikke goed. Nou ja, ik, ik stap net uit de trein die we hebben rondrijden. Ik sta dus op een uh, heel vol Raadhuisplein. In mijn t-shirtje, want het weer is natuurlijk ontzettend, uh, ontzettend goed vandaag. En uh, ja, het is, het is fantastisch. Het is zo ontzettend druk. Wij, uh, wij zijn erg tevreden. Uh, jullie zijn vanmorgen begonnen. Het nationale 50 plus weekend. Met van allerlei activiteiten en, uh, en uh, tassen met goodie bags. En uh, noem maar ja? op. <laughs> Heb je nog tassen? Ja, die zijn er nog. Het is wel ontzettend druk geweest, ook weer vandaag. Maar uh, we hebben er natuurlijk uh, zoveel gemaakt dat we daarvoor genoeg hebben. Dus uh, ik loop nu langs uh, onze dorpsomroeper... Oh nee! Onze oud-dorpsomroeper <tie> Kijk uit wat je en, zegt, Lana. En, uh, en, ja, ja, ja. Ik, ik herstelde mezelf ook. Ja. <tie> die heeft een hele grote groep bij zich om een uh, soppieswandeling te maken. Ik zit met CFM aan de telefoon. Hey, heel leuk. <laughs> en, heel uh, En um, nou, die is nu nog een wandeling aan het maken. Maar morgen hebben we nog uh, twee wandelingen. Dus als de mensen dat vandaag hebben gemist... kunnen ze morgen alsnog mee. Dan hebben we uh, Freekvelddietje als, uh, als uh, uh, gids. Dus ja, hartstikke leuk. Alle activiteiten zijn ook gewoon uh, ontzettend druk bezocht. Dus uh, we, we hebben eigenlijk alleen maar hele vrolijke mensen. Wat is het advies wat je kan geven aan mensen... die een, de, dit weekend de, naar de nationale 50-plus-weekend in Zandvoort komen? Eerst naar het VVV nou, het gaan? Is, ja, het handigste is om even langs het VVV te gaan. Los van het feit dat ze daar de boodybag op kunnen halen... waarin allerlei kortingsbonnen te vinden zijn. Um, ja, en die zijn vooral ook dit weekend te gebruiken... Dus uh, is het handig om die eerst even op te halen. Dan kunnen ze volop uh, de kortingen en aanbiedingen benutten. Hebben we ook een programma liggen. En daar staat gewoon precies op wat er allemaal te doen is deze twee dagen. En ja, dat is gewoon... Ja, zonde omdat er zoveel te doen is om dat niet te doen. Want dan... Uh... Ja, dan loop je misschien gewoon, uh, in, uh, gewoon in het dorp rond en dan mis je misschien net datgene wat je had willen doen, omdat je dan daar te laat achter komt. Dus het slimste is om eventjes uh, langs de VV te gaan, eventjes het programma op te halen, uh, de route van het treintje te bekijken. Dan kan je nog een keertje mee met het treintje. Dat is niet alleen leuk voor de volwassenen, maar ook om uh, te doen met de kleinkinderen. Uh, ja, het programma bij ons op te halen... en dan eventjes uit te stippelen van... Nou, wat, wat is er te doen en wat willen we eigenlijk allemaal doen? Want alles doen, dat gaat niet lukken... maar er zijn wel heel veel... Uh, uh, activiteiten die uh, wel... achter elkaar te doen zijn. Maar met een, met een strakke planning. Ja, even, je zei het al, er zijn echt te veel activiteiten... om op te noemen. Maar voor de ja. luisteraars... is er misschien een, een evenement waarvan jij zegt... van nou dat verdient nog even, toch even wat extra aandacht? Uh. Uh, nou ja, we hebben een aantal wandelingen... door de waterrijn Duinen... Uh, de burrwandelingen zitten vol. Maar de bunkerwandeling van morgenochtend daar is nog plaats. Uh, we hebben de sloppieswandelingen zoals ik al zei. Uh, bij Centerpark zijn uh, diverse activiteiten. Bij Slender U, uh, Nou we hebben uh, segway rijden. Dat is echt heel erg bijzonder. Ik heb dat zelf een keer gedaan. Het is echt heel erg nou ja, uh, leuk om te doen. En ook uh, leerzaam. Uh, dan hebben we nog uh, uh, in de Haltestraat 32. Maar dat staat ook op ons uh, programma. Is, er, ...is het mogelijk om van een diëtiste voedingsadvies te krijgen... Uh, ...en om jezelf te laten wegen met nou ja, daar dan ook uh, helemaal uitgesplitst. Hè? ...wat is je verpercentage, je water... ...en eigenlijk ook nog daar adviezen bij te krijgen... Uh, je kan lekker lunchen met een fietstocht uh, bij lunchbreak. Dus ja, en dan, en dan is er eigenlijk nog veel meer. Maar ik kan niet eens ja, op, nee, ik, uh, ik opnoemen. Uh, uh, <laughs> als ik de tijd zou hebben, dan, zou ik, dan had ik je eerste advies al wel opgevolgd. Ik ga eerst eens even naar het VVV om het programma op te halen. Ja, en dan eens dus even, in, even, alle even rust, kijken. in alle rust rondkijken. Uh, ja. Ja, we weten dat je het hartstikke druk hebt. We merken het ook aan de manier waarop je praat. Lekker snel en duidelijk. Ja, ja dus sorry. ik loop ook van een ik naar nee. ik stap net zelf uit het treintje. En ja, dat, uh, het is een ontzettend drukke dag. Wel heel erg leuk hoor. Maar... Geweldig. We willen je verder niet ophouden. We roepen alle zandvoorters op van 50PLUS om naar het VVV te gaan. We wensen je dit weekend leuk. heel veel sterkte en erg veel ontzettend plezier bedankt. met dit geweldige evenement. Zo, uh, nou, hartstikke bedankt voor jullie tijd ook. Oké, okay. en nou, een sterkte hè? <laughs> Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan, doei, doei. Hoi, hoi. Veel plezier. En hier is Lino en Dancing on the ceiling. Dat is juist van uh, Lana Lemmers. Het 50-plus weekend hier in Salvoort is in volle gang. En uh, mocht je daar uh, meer informatie over uh, willen krijgen, stap dan even binnen bij de VVV aan de Bakkerstraat hier in Salvoort. Dan kan je ook zo'n leuke goodieback erbij krijgen. Ja, dat is zeker meer dan de moeite waard. Even een bezoekje brengen aan de VVV hier in Salvoort. Ter eraan hoor je deze van uh, Lanoisie en Dancing on the Ceiling. En daarmee is het uh, ruim half vier geweest. Tijd voor de evenementenagenda. Nou, de 50-plus dag, weekend, hebben we ja. al gehad. Dus. Nou ja, jij begon ermee, dus maak hem ook maar af dan. Ik bedoel, <laughs> jij begon over de 50-plus. Ja? Jij gaat uh, alle evenementen noemen. <laughs> dan zijn we nog wel even bezig, hoor, denk ik. Nee, nee, omwille van de tijd, want we gaan straks weer schakelen snel naar Joop van Nes... waar het inmiddels 0-2 staat. Dus we ben erg benieuwd uh, hoe de stand van zaken is. Zoals gezegd, uh, Rob, inderdaad, dit weekend, de 50-plus weekend... En het is alweer voor de vijfde achter de volgende keer... dat de nationale 50PLUS van vandaag plaatsvindt in Zandvoort uh, uh, aan Zee. En wel vandaag en morgen. Het weekend staat volledig in het teken van 50PLUS'ers... en is gevuld met veelal gratis activiteiten. Het programma wordt dagelijks aangevuld met leuke, grappige en unieke activiteiten. Maar het advies, Lana zei het al en Rob Harms zei het ook al... ga gewoon even naar het VVV, haal zo'n informatietas... Daar zitten alle kortingsbonnen in, er zit het programma in... en dan kunt u uh, goed voorbereid op pad tijdens dit Nationale 50 Plus Weekend. En morgen begint dat allemaal weer om half tien. Een geweldig initiatief. Houdt u van uh, klassieke muziek? Dan bent u morgen ook uh, van harte welkom in de Sint Agatha-kerk. En dat is allemaal om kwart over drie. Wat is vandaag? 1 november of 2 november? 1. Dat is vandaag dus om kwart over drie. Dat is dus al begonnen. Finley Children's Musical Group. Dus als u langs de sinterkada uh, loopt... dan hoort u Finley's Children's Music Group. En dan gaan we naar morgen. Oeh, ik moet er niet aan denken. Herfstduik in de Noordzee. Weer, oh, lekker. Weer Ging daar uh, Dolly niet aan meedoen? Da Wie weet. <laughs> en dat is uh, allemaal ter hoogte van... Uh, Center Park's Strandhotel op het strand. En dat is allemaal morgen om half één. En allemaal voor het goede doel. Meer informatie kunt u vinden op www.wnf.nl. www.wnf.nl. De herfstduik in de Noordzee. Morgen om half één ter hoogte van het Centerparks Strandhotel. En dat vindt allemaal op het strand plaats. Dan is het morgen ook tijd voor Rondje Dorp. U zult groepen door het dorp heen zien lopen. die van kroegje naar kroegje gaan. En dan is het. Uh, is het een één groot feest bij de deelnemende cafés. Dan hebben we het over Bluis, Buddies, Buitenspel, Chin Chin, Epic 4... Harlekijn, Het Cafeetje, Keur, Klikspan, Hardy, Wapen van Zandvoort, Janks. Een gezellige kroegentocht langs de leukste cafés van Zandvoort aan zee. En ZFM zal daar tijdens Zandvoort op zondag ruim aandacht, live aandacht aan schenken. En dan een speciale verslaggever mee op pad en die luistert naar de naam Luc Krom. Dan gaan we naar Cinema Nostalgie en dan hebben we het over 4 november... en wel om 1 uur in het Circus Zandvoort Gasthuisplein nummer 5. Op 4 november opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren. Rear Window van Hitchcock met James Stewart, Grace Kelly en Wendell Corey. Een prachtige klassieker. En Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief... van Stichting Kunst Circus Zandvoort en Stichting Pluspunt in de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend... en is voor iedereen, speciaal voor senioren, toegankelijk. Dus dinsdagmiddag om 1 uur... Cinema Nostalgie in het Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein nummer 5... met de klassieker van Hitchcock, Rear Window... met in de hoofdrol James Stewart en Grace Kelly. Gaan we naar 5 november Poppentheater... En dan hebben we het over het Zandvoorts Museum... Svaluweestraat nummertje 1 en dat begint allemaal om 3 uur... En dan is het weer. Elke eerste woensdag van de maand... kunnen de kinderen, papa, mama, opa en oma's... genieten van een poppenkastvoorstelling in het Zandvoortsmuseum. Van drie tot half vier is er een voorstelling. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum op 5 november. De entree per kind is 50 eurocent en voor ouderen 1 euro. En dan gaan woensdagavond is het weer tijd voor filmclub Simon van Kolm. De deuren gaan open om half acht in het Circus Zandvoort... aan het gastensplein nummer 5. Voor meer informatie over de programmering van Filmclub Simon van Kolm, verwijzen we u naar www.cirkersandvoort.nl. www.cirkersandvoort.nl. En zoals al eerder in het programma aangegeven, de voorbereidingen zijn in volle gang voor Zandvoort Fashion Weekend. En dan hebben we het over 7 en 8 november in het centrum van Zandvoort aan Zee. In het weekend van 7 en 8 november is het weer Fashion Weekend in Zandvoort aan Zee. Op vrijdagavond is er een geweldige modeshow gehouden worden op een bijzondere locatie, namelijk de Protestantse Kerk op het Kerkplein. De modeshow start om 6 uur en eindigt om 10 uur. De gasten worden naast de modeshow getrakteerd op culinaire hapjes en een leuke goodiebag. Aansluitend kunt u nog heerlijk shoppen tijdens deze shopping night van half 11 tot maar liefst 12 uur. En zaterdag tussen 12 en 5 uur gaat de Rode Loper uit in de Kerkstraat... en zullen diverse winkels, winkeliers een modeshow houden... waarin ze hun nieuwste collectie tonen. Het belooft wederom een spectaculair weekend te worden... met vele leuke acties tijdens het Zandvoort Fashion Weekend... op 7 en 8 november. En dat begint allemaal om 5 uur, die eerste dag. En liefhebbers van jazz zijn weer van harte welkom... op 7 november in Café Neuf. Uh, Grand Café Restaurant uh, Café Neuf, Halterstraat 25... want dan is het weer tijd voor Jazzy Lounge Club... En in het uh, Café Nuf. Elke eerste vrijdag van de maand... zijn er verschillende sounds en grooves te horen in Café Nuf. Dat begint allemaal om 9 uur... deze 7e november... en duurt tot in het kleine, kleine uurtje... Uh, op de zaterdagmorgen... heerlijke jazzy loungeclub en jam sessions. Dan is er volgend weekend ook weer... race spektakel op het circuitpark Zandvoort. En dan heb ik het over de Zandvoort 500... En dat is allemaal op 8 november op het circuitpark Zandvoort. Traditioneel wordt het officiële autosportseizoen afgesloten met de Zandvoort 500. Een 500 kilometer tellende slijtageslag op het circuitpark Zandvoort. Dat allemaal op 8 november. Meer informatie en programmering kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. Www en tot slot, ja, last but not least, op 9 november. Jazzliefhebbers, hou uh, uw, uw hart vast en zet vast een groot kruis door deze dag. Want dan is het weer tijd voor jazz in Zandvoort. Dat begint allemaal om half drie in gebouwde krocht. Grote krocht 41. Want niemand minder dan Gretje Kouveld geeft daar acte de présence. Ik hoef u niet uit te leggen wie Gretje Kouwveld is, want jazzliefhebbers, jazzliefhebbend en minnend Nederland weet wie Gretje Kouwveld is. Zij heeft haar sporen ruim verdiend in de jazz, Nederlandse jazz scene en ook in de internationale jazz scene. U mag het als jazzliefhebber niet missen. Dat allemaal op 9 november om half drie. Meer informatie kunt u vinden op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Tot zover! En voor meer informatie over alle evenementen ga je naar www.cfmzandvoort.nl of download de CFM Zandvoort app. En hier is Bruna Mars. Bij CFM Zalvoort op zaterdag hoorde je de nieuwe single van Bruno Mars. En die heet Locked Out of Heaven. Het is uh, inmiddels rust bij de voetbalwedstrijd SV Zalvoort tegen Buitenvelders. Maar we nemen toch even contact op met van Es. want het is, er is wel het een en ander gebeurd Joop. Want uh, ja, net uh, hadden we in de uitzending, toen stonden ze met 1-0 achter, maar toen gebeurde er weer wat. Dat, dat werd toen 2-1 en nu is het dan 2-0 en nu is het dan 3-0. Want Sanford verdedigt niet. Die verdediging is een gatenkaas. Ze zijn te traag. Die gasten van buitenveld, die lopen ze aan alle kanten voorbij. Geven een goede basis ook. En dat ontbreekt ook bij Sanford. Een beetje laf voetbal eigenlijk. Ze durven niemand te passeren. Bang dat je die bal op kwijtraakt. Nou, als je dat niet doet, raak je hem sowieso kwijt. Dus dat was niet bepaald slim. En, uh, ja, en die aanvallen die gaan flits soms gewoon. Want het derde doelpunt het was een prachtig mooi doelpunt. De spits van buitenveld, komt voor ze verdediger. En ik kan me niet herinneren welke dat was. Maar in onze dus... En ik krijg gewoon die bal aangespeeld. En dan hoeft het alleen maar in te glijden. Nou, dat is, dat is het simpelste voetbal wat er bestaat. En Samenvoort heeft één, zeg, één kans gehad om dat uh, na te doen. En dat ging niet. Dus uh, ja, ik, uh, als, dit, als dit zo doorgaat, uh, nou, dan ben ik bang dat er nog wel een 6 of 7-0 zou kunnen worden. Maar uh, ik wil geen deputist zijn, maar het is, uh, het is niet goed wat Samenvoort hier laat zien, hoor. Oké, okay, nou ja, we hopen toch op een uh, betere tweede helft dan uh, Joop. Ja, uiteraard. Maar of die gaat komen, dat, uh, dat ligt dan aan, uh, aan uh, Luyres en Heuvel. Die moeten ze kunnen motiveren om dan nog even wat meer te brengen... dan er tot nu toe gekomen is uit de spelers van, uh, van Sv. Voor. Tot zo meteen. Wij zien de singel van de Eurythmics en uh, There Must Be An Angel. Ja, het was een beetje griezelen gisteren met Halloween. Nou, dat griezelen gaat nog wel even door, want vanavond van 8 tot 10... dan wordt het georganiseerd hier in de een spooktocht... georganiseerd door Stella Maris, Willy Brothers. Smelt dus je daar aan bij de Scouting -group hier in Zandvoort. Isn't that scared? Yeah, I'm scared. It's supposed to midnight. Something evil's lurking in.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 mm okay. al heel veel enge mensen door het dorp heen lopen, Albertje. Ja, klopt, want het was uh, Halloween gisteren officieel. Maar dat feest gaat nog wel even door, hoor. Nou ja, feest, hè? het is gewoon griezelen. Vanavond ook tijdens de spooktocht georganiseerd door scoutinggroep uh, Sint-Willibrordres Tellemares hier in Zalvoort. En het mooie is hè, van die actie over de spooktocht... Goeie hoor, hoor. het gaat een keer. Die spooktocht, het is allemaal speciaal voor het goede Doel... Serious Request in Haarlem, wat er aangekomen. Ja, kinderen betalen 2 euro om mee te doen vanavond dus aan de spooktocht. En de ouders betalen 2,50 euro. En de toegang is vanaf 12 jaar. Dat allemaal dus voor het goede Doel. Meld je aan bij Scouting Groep. Snellen maar sint Willybroders Brothers hier in Zandvoort. Ja, en het schaatsseizoen is ook alweer begonnen. We hebben de warmste november, 1 november uh, van uh, alle tijden. En uh, toch gaan we weer schaatsen. Ja, Ongelooflijk. Het schaatsseizoen op de lange baan is uh, gistermiddag uh, weer losgebarsten in Heerenveen. Om half drie uh, werd het eerste startschot uh, uh, afgegeven voor de rijders. Voor de 500 meter bij de mannen. En uh, na de eerste dag hebben natuurlijk Irene Wust en uh, Sven Kramer al hun visitekaartje afgegeven. Want Irene Wust heeft haar zesde Nederlandse titel op de 1500 meter op zak. De schaatsster was bij het NK afstanden in Heerenveen ongenaakbaar. Wust reed een tijd van 1.55.43. Dat was bijna twee seconden sneller dan Marit Leenstra. Er was een derde plek voor Antoinette de Jong met 1.57.54. Olympisch kampioen uh, Jorien Termors en tevens titelverdedigster op deze afstand ontbrak in Tialf. Ze is nog niet topfit. De tijd van Wüst was een kampioenschapsrecord. Met haar twaalfde titel in totaal is de viervoudige olympische kampioen nu de succesvolste schaatster bij het NK afstanden, als dat al niet was. En uh, ook Sven Kramer heeft zijn uh, visitekaartje afgegeven. Want uh, hij moest gisteren in de vijf kilometer het opnemen tegen uh, niemand minder de, uh, even kijken, naar de, tegen De Jong... Tegen Bob de Jong, inmiddels al 37 jaar oud. En uh, ook Sven Kramer gaf zijn uh, de visitekaartje af. door op overweldigende wijze en over duidelijke wijze. Bob de Jong terug te wijzen. En vanmiddag gaat het weer, uh, vandaag is het allemaal weer live te volgen via NPO1. En dat begint om. Nu. Nu. Om vier uur. Jawel. Nou, om vier uur begint ook het derde en laatste gedeelte van Zandvoort op zaterdag. Met nog veel meer items uit Zandvoort. En de vaste items zou zijn het gedicht van de week en het dier van de week. Dus lekker blijven luisteren. Ook volgende wedstrijd eh, SV Zandvoort tegen Buitenvelders. En laten we hopen dat het wat beter gaat voor de heren van SV Zandvoort in de tweede helft. De wedstrijd is dus een klein half uurtje later gestart. Vandaar dat we nog wel even doorgaan. Hier is Nana Michael Wolden. Oh. I was so